7 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De voordeelde president Boutersen komt morgenochtend terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt in een boodschap aan partijgenoten. Boutersen kreeg gisteren 20 jaar cel opgelegd... vanwege zijn aandeel in de decembermoorden. Hij en zijn vrouw zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Boutersen noemde het vonnis een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Boutersen deelt die mening...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 De aanleiding is nog onduidelijk. De verdachte is nog niet opgepakt. Zeker honderdduizend automobilisten hebben vorig jaar onterecht een verkeersboete gekregen. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat om boetes voor zaken als te hard rijden en met de telefoon in je hand bellen achter het stuur. In totaal werden vorig jaar 9,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. In ruim 300.000 gevallen werd er bezwaar gemaakt...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 Van zon You People who make quarrel Making love This could be the of A time